bekendste van Stevie Wonder aan het begin van de tweede uur van de Zondagmorgen van ZVL. Ma Cherie Damour, man, man, man, wat is dat ding oud. Zo lang geleden gemaakt, och, 1969. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. We gaan zo meteen ietsje meer tempo maken en leuke dingen doen. Leuke muziek voor je draaien, zodat je gewoon de zondagmorgen ja, een beetje opgewekt eindigt als het ware. De tweede zondag alweer van juni. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Ik heb muziek in de aanbieding van onder andere Marcel en Heen. Samen zingen ze, nou ja, zongen ze ooit dancing in the city. Kom je er net bij? Kom je net bij ZVL. Hartelijk welkom.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 Staan Wij doen graag een kopje koffie met uh, deze lieden. Jawel, van VOF5 de kunst. Ik ga ervan stotteren zelfs. En uh, een van de mooie hits. Je hoorde het, toch maar mooi even Suzanne. En Dancing in the City van Marshall. En Heen, gezellig. Op de zondagmorgen straks reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg u, hoe ziet uw zondag er eigenlijk uit vandaag? Ja, wat ga jij doen vandaag? Behalve een beetje naar de radio luisteren. Misschien een laat ontbijt, een vroege brunch of gewoon lang in je bed blijven liggen. Zou ook zomaar kunnen. Hoe ziet die zondag voor jou uit? Je hoort het straks hier bij ZVO.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 Et du papier qui se froisse un joli carré qui se casse Je sous pour ne pas glisser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 Bougez-moi en moi Je me sens irradiée Par brivière noire sucrée Vu que mon humeur change Que la douceur se répande Et que les dieux du cacao investissent ma m'été Choco chocolat Et d'un tyran souvent chocolat de tri het, het, het uh, ijsrestaurant uh, kwam voorbij in dit prachtige lied van Eva de Rover op deze zondagmorgen. Uh, Chocola uit 2011 alweer en uh, Secret Garden. Oh, wat was dat een zen-momentje midden in de show. Uh, je hoorde uh, natuurlijk Nocturne. Was dat niet uit een Eurovisie Songfestival? Ja, hè? Ja, dus... Uh, Oh, wow, komt allemaal wel goed. Dat soort nummers, die komen zo regelmatig terug. Ook hier bij Omroep ZVL. Dus ook vandaag in deze mooie show op de zondagmorgen. Straks het verzoeksnummerprogramma trouwens. Gaat je straks iets meer over vertellen. Dus neem je potlood of papier maar bij de hand. No, I'll never lose affection.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 En One It Wonder. Ja, zo noemen ze dat. Misschien uh, weet je dat ook wel wat het is, of niet? Ja. Je zou eens even chat GPT kunnen gebruiken om dat uh, even op te zoeken. Nou ja, kantje vertellen natuurlijk, hè. Een hit. Daarna hebben we nooit meer iets gehoord van Harpo. Maar wel een knaller van een hit in 1975. Movistar en In My Life for the Air van de Beatles. Goed, over een paar minuten de ja, reportage van Jeroen van Gent. Hoe ziet jouw zondag eruit? De mijne ziet er altijd hetzelfde uit de laatste 250 weken ongeveer. Want ja, ik zit hier. Ja, plaatjes draaien voor jou speciaal en leuke onderwerpen uitzoeken. Dus, maar misschien ziet jouw leven er heel anders uit. Hoe dat zit hoor je over een paar minuten al hier bij ZVL. The Human League, ja, die heeft wel een reihits gehad in tegenstelling tot Harpo waar ik het er straks over had, hè, want die had er maar één. En deze lieden hebben er een hele reeks. En ze nu dan pikken er één uit. Hier voor jou speciaal. Um, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Ja, wat doe jij op de zondagmorgen? Hoe ziet jouw zondag eruit? Ja, Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u en en jawel, hier zijn ze weer. Uw antwoorden. Goedemiddag meneer. Mag ik u kort dat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Hoe ziet uw ideale zondag eruit? Is de vraag. Zo'n man mij hond Ja, dagje weg. Dagje weg. Ja, zondag is altijd uitslaapdag. Uitslaapdag, ja. De enige uitslaapdag. Ja. Dus ja, dan zijn we wel een beetje zuinig op die ja. dag. Ja, een beetje een soort van rustpunt, denk ik. Ja, zeker. Misschien wel. Ja, absoluut. Ja, dat moet. Het is belangrijk, hè? Ja. ja. ja. Mijn ideale zondag. Nou ja, goed ja. weer, lekker op uittrekken en uh, met ge gezin lekker genieten. Zoals nu met dat zonnetje. Ja, ja nu is het eindelijk droog. Dus, ja. Uh, ja. Hey, ik vind de zondag wel lekker door de werking. Ja. En dan uh, dat hoor is het weekend lekker. Ja. Ja. ja. En is er dan nog iets, is het nog een soort van traditie? Gaat u nog iets speciaals doen of is het gewoon lekker rustig? Nou, dat verschilt. Soms spreek ik wel met vrienden om uh, dingen te doen. Film, concert, theater, spelletjes. Schoonmaken moet ook dan. Ja, ja, ja. Helaas op zondag. Dus, uh. Maar voelt het nog steeds als een zondag, zeg maar, zoiets. Ja, Zou het we... ook donderdagochtend kunnen nee, nee, nee, nee, dat niet. Nee, nee het is okay. een zondag. Ja, ja. Toch wel? Hè? Ja. Hoe ziet uw ideale zondag eruit? Ha, op de bank. Op de bank? Ja, voor de televisie. Of als het lekker weer is, lekker buiten. Kijk, toch wel. Ja. Okay. En eventueel als het lekker weer is op de bank buiten kan ook nog. Ja, dat kan ook nog. Ja, dat is ook een goede. Ja, het is lekker wel. weer. dus ja. op de tuinbank buiten. ja, als het, als het ja, ja, ja een ja. beetje zomers... Uh, ja, lekker barbecueetje ja. aan. Ja. Maar het is nu echt uh, net uh, weer droog. Dus daar moeten we nog even op wachten, denk ja. ik. En uh, is het ook een, een, een, een, nog steeds een rustdag? Of, uh, nee, helemaal niet. Nee, niet gewoon vroeg uit de veren. En, uh, hey. De tijd is gewoon beperkt. En uh, ja, die moet je zo optimaal benutten. oh ja, nee, oké. Okay. Ja, u, ja. u bent er vroeg uit zondag. Dat ja, is toch goed? goed. Ja, ja, ja, zeker. Hoe ziet nou best uw ideale zondag eruit? Wat doet u op zondag? Nou, eigenlijk proberen om uit te slapen met kinderen ja. en daarna gewoon lekker eventjes naar buiten, lekker wandelen, soms even winkelen, um, ja. Of, maar meestal gewoon eigenlijk de natuur in vinden we eigenlijk het lekkerst, gewoon op zondag. Dus eigenlijk is dat het. Uh. Ja, of gewoon als het regenachtig is thuis gewoon lekker uh, tv kijken of een spelletje doen of zo. Dus... De ideale zondag. Ja. ja. Niet te vroeg op. Ja. En kerkdienst kijken, bijvoorbeeld. Kijken? Ja. Op televisie? Ja, dat is makkelijker dan naar de kerk te gaan. Ja, dat is waar. Dat is eigenlijk ontstaan in de coronatijd. O, oh. nou, ja. Eigenlijk is dat wel gemakkelijk geworden. Nou, ja. En dan kun je nog eens schakelen. Maar ja, het is natuurlijk niet zo goed voor de kerk zelf. Ja. Dus dat is een nadeel voor de kerk. En wat ziet u online dan? Dat de kerk nog wel vol zit of valt het tegen? Nee, die zit zeker niet vol. Ja. Nee. En is het een soort van uh, traditie? Is het, is die, ziet die zondag er nou echt anders uit dan maandag of donderdag? Ja, nou bij ons niet geheel. Want mijn man die heeft wisselende diensten. Dus die werkt soms op zondag, soms niet. Uh, dus het is eigenlijk bij ons wel een beetje wisselvallig. Dus het is niet echt... Maar vaak doen we wel iets met het gezin. Of mijn man er nu bij is of niet. Gaan we wel lekker erop uit vaak. Tenzij het dan regent. Maar... En dan misschien op familiebezoek. Of ja. uh, en bij mijn schoonmoeder. Die is uh, bij... Die woont ver weg, maar daar gaan we dan nog wel eens heen. Dus uh, ja. dat is een beetje de zondag uh, familie. Zondag ja. gezinsdag, toch? Ja, <laughs> ja, ja zeg maar. toch wel, ja. Okay. ja. Hoe zit u? Gezellig, lekker uitslapen, heerlijk ontbijt. een gezellig wandelingetje. Dat is het wel. Het is echt wel een dag anders dan de andere dagen, hè? Ja. Neem ik aan. Ja. Nog steeds? Ja. Is Ook het... al ben je gepensioneerd. Is het belangrijk om dat, laat ik zeg maar een traditie, noem het maar zo even, om, om dat mee door te gaan? Om dat zo te houden? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Want bijvoorbeeld, kunt u hetzelfde doen, laten we zeggen, op donderdagochtend? Of op donderdag? Ja, ja, jawel, jawel, jawel. Tuurlijk, tuurlijk. En over die kerkdienst nog. Scheelt dat nou nog als u de bent of online kijkt of televisie kijkt... qua indruk, qua emotie? Ja, zeker. Tuurlijk, als je er zelf bent, is dat is heel anders. En dan onderga je dat ook veel meer. Dan heb je ook veel meer het gemeenschapsgevoel. Dus dat is ook zeker wat ik eigenlijk moet doen. Nou ja, we zijn gepensioneerd, dus... Elke dag zondag. Elke dag is dus, zondag. Elke dag, ja. <laughs> dat is luxe. Ja, maar het is, het, ik ja. denk dat het ouderwets is een beetje het gevoel. Denk je niet? Ja. ja. ja. Het gevoel van vroeger. Vroeger was zondag, was er, ja. Dan deed je allerlei dingen of zo. bepaalde dingen die je door de week niet deed. Dat is nu niet meer. Oftewel, wat doet u graag op zondag? Ja, dan lees ik, ik puzzel en al die dingen. Ik heb zomaar door de week gezellige dagen die ideaal zijn. Ah, door de week is, is gezelliger dan zondag. Voor mij wel. Hé, hey, hoe ja. komt dat nou? Ja, dat komt zo uit. Ja. Dan ga ik met mijn vriendinnen op stap. En zo, zondag, spri springt die zondag er nog uit? Is door de week toch leuker dan? Nou, ja. Ja, duidelijk. Ja. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL.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 We Grappig deze. Ja, je veel talen te beluisteren trouwens. Sukiyaki. Het Engels, in het Nederlands, in andere talen Frans. Maar we kozen voor de Japanse. Leuk hè? Uh, Kiyo Sakamoto en Sukiyaki, dus. En die rest van de letters die kan ik niet lezen. En verder ten sharp en you hierbij zet veel op deze zondagmorgen. Het loopt al tegen 12 uur en over een kwartiertje begint ons verzoeknummerprogramma. Dus je kunt een verzoekje aanvragen. Dat is heel makkelijk. Je gaat naar onze website www Omroepzvl.nl. Dan ga je naar verzoekje vraagteken. Zo'n tapje is dat. Uh, Daar klik je even op. En dan krijg je een formuliertje. En dan schrijf je op wat je graag zou willen. Horen, Ja, je tikt dan gewoon lekker in op je telefoon of op je computer of je laptop. Je tablet, maakt niet uit. En als je nou een leuk verhaaltje erbij vertelt van waarom je iets heel leuk vindt of iets heel bijzonder. Dan gaan we dat natuurlijk straks brengen hier bij ZVL. Ga naar omroepzvl.nl, verzoek je en beïnvloed de show straks na 12 uur.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 Een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje faire démoder Pour un avec toi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 Entre tes draps la la la la la... Je ferai l'amoureux pour te câliner un peu Pour un flirt Avec toi Je ferai tes folies pour arriver voor een flirt, Avec toi. Een petit tour, Een petit jour. Entre tes bras. Een petit tour. au petit jour. Entre tes bras.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 Fred Haché, een moppetapper. Die kwam ik nog wel eens tegen in de kroeg. En dan zat hij aan de bar en uh, betaalde uiteraard. En het was een regen aan flauwe bakken. Dus dat uh, was wel leuk hoor trouwens. Hier hoorde je ze met prima Deluxe natuurlijk uit hun uh, rijke tv-historie. De Fred Haché-show hier hoorde je hem bij ZVL. Lekker. Een plaatje waarvan je denkt, Hoe, waar gaat dit over verder? Michel Delpeche en en Fleur. Wat gaat de tijd snel? Het loopt al tegen 12 uur. Oh, wat gaat het snel? Oei oei. En ik heb nog een paar nummers liggen zoals deze. I me If you ever change your mind Don't hold your breath Look, You may not Believe That mm, baby I'm relieved mm, When you said Good I'm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 Ondanks alles, altijd een mooie dag met ZVO. Ook al regent het, en natuurlijk als het zonnetje schijnt of het waait. Maakt niet uit, het is altijd een mooie dag bij ZVL. Daarom so beautiful. deze beautiful day van natuurlijk Michael Buble aan het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Volgende week zondag ben ik hier weer bij leven en welzijn. En dan ga ik weer lekkere plaatjes voor je draaien. En natuurlijk natuurlijk, natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen brengen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens jullie een hele mooie dag met mijn collega's hier bij ZVL. Zometeen ook na 12 uur met alle verzoekjes. Het besluit van de show, de Flauwport Ben. Het legendarische Let's go to San Francisco. Mooi dag.